Goedemorgen, ik ben Joke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenhuizen moeten in de binnenstad blijven. Vinden studentenverenigingen. En ze roepen de minister van Binnenlandse Zaken op om in te grijpen. Steeds meer studentenhuizen verkassen naar wijken buiten het centrum... Er komen ook kamers bij, maar dat is niet voldoende. Dat gaat langzamer dan de ontkameringsmaatregelen. Die ontkameringsmaatregelen gaan heel snel, er worden, heel snel, um, die worden heel snel getroffen. En wat erbij komt is dan vaak buiten de stad en uh, eerder zelfstandige woningen, woningen dan uh, onzelfstandige woningen. En dat is geen uh, positieve ontwikkeling. Ze willen dat de minister iets tegen al die regeltjes doet. Gemeenten gaan samenwerken met verschillende partijen om mensen met schulden snel op te sporen. Zorgverzekeraars, verhuurders en energiebedrijven sturen voortaan meteen een berichtje naar de gemeente als iemand de rekeningen niet op tijd heeft betaald. Zo kunnen mensen sneller geholpen worden. Er wordt dit weekend weer een groot illegaal feest gehouden. Volgens het AD heeft de organisator van meerdere feestjes dat bekendgemaakt via Instagram. Het account staat op privé, maar heeft wel meer dan 14.000 volgers. De politie zegt tegen de krant de boel in het vizier te hebben. Dit horen de buren van de Amerikaanse gym iedere avond. Iedere avond tijdens zonsondergang ondergang speelt de veteraan op zijn trompet... als eerbetoon aan andere veteranen. Jim houdt het al een tijdje vol. Hij is ermee begonnen eind mei op Memorial Day dat is de dag in Amerika waarop omgekomen militairen worden herdacht. Sindsdien speelt hij dus iedere avond, vertelt zijn vrouw. Jim heeft er bijna genoeg van. Hij blijft doorgaan met zijn actie tot Veteranendag. Dat is morgen. Het weer veel wolken op sommige plekken mist. en Vanuit het westen gaat het weer regenen. In de mist gaat graad of acht, op andere plekken maximaal 14. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zandvoerder, zandvoerder.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 Zo ging die met pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel alweer? Oh, Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet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 als ik wacht op jou, liggen ik bijna ver. wacht op jou, dan sta ik in de regen, uren in de koon. Ik heb ook al vrijheid, het klinkt misschien als een vervijf, maar ik kon eens op tijd van. Als ik wacht op jou, regen ik bijna weg.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 Bistouchin, je bent mijn schat. Bij mieren, bistouchin, alleen nummer één, het liefste van al wat ik bezat. Noem jij mijn bella, bella, wonderbaar, mijn lief Geen taal kan zeggen, schat, hoe schoon, hoe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 Bis to chien, jij bent een schaap. Bij mier, bis to chien, alleen maar één. Het liefste van wat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 Die bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, die bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw,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 Ze Aan de baren zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan op een liedje dat je in de benen schiet. Prost, prost, kamrat, prost, prost, kamrat, prost, prost, prost, prost, prost. We nemen er nog eentje daarom prost. Prost, prost, kamrat, prost, prost, kamrat, prost, prost, prost, prost, prost. We nemen er nog eentje daarom prost. U hoort de muziek, vrouwelijke klanken van de havenzangers. Face Onder andere Vogeltje Wat Zing Je Vroeg. En daarvoor hoorde u Willy Derby met Bij Mij Heb Je Het Goed. CfM Zandvoort, lokale omroep vanuit de padplaats Zandvoort. Als opening hoort u altijd uh, het nummer uh, Ja Zuster, Nee Zuster, The Tune. En uh, dat tv-programma dat uh, doet het al heel erg lang. In de jaren 60 was het erg populair. De Nederlandse komische televisieserie bedacht door Annie M.G. Smit. Met onder andere Hetty Blok, Leen Jongenwaard, Piet Hendricks, Carla Lip...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 Tonk om oren, ongezellig om dan gaat de dochter van Marie Planchet, Marie Planchet, Marie Planchet. En de gaat de dochter van Marie Planchet, van Versigare winkel en van achterstand nee.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 La manneke lot, Marianneke dansen. La MARIANNEKE spelen, la manneke lot, MARIANNEKE gang. Veen van komba, patatemis sauciese. Veen van komba, patatemis salot. En er een dikke servela. Ha ha ha. En er een dikke servela. Ha ha ha. Pataten met societ. Vit van met salot en er een dikke servlaag. <lacht> Vie Er staat een huis aan een gracht in Oud Amsterdam.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 Verkeer. En over het water gaat er een boodje net als wellicht Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verwant. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land.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 Ons laat op het plein, niemand kan dan te zijn. Ja, dat was Louis Neefs met aan de Amsterdamse grachten. door heel veel artiesten, alle gezongen en gecoverd. En daarvoor hoorde u Tony Bell met Alleman Zingt. CFM Zandvoort, lokale omroep de badplaats Zandvoort.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 Zo in mijn leven. Door deze tijd zijn wij nu een paar. Want zij brachten ons twee bij elkaar. Alle duifen het dan. Sjalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam. Sjalalali, shalalala. Want ze zaten op je shalalala, En je gaf ze stukjes brood, sjalaladi, shalalala. Als een rol keek jij me lachend aan, mijn hart in snel en zwaar. Ik was meteen verliezen op jou en zag ik jou dan weer?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 La -la -la sha la la lee, sha la la de dagen verbleven. Sha Omdat we zo zijn. la, -la, -la.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 Berghals gebonden, zwerven land, berg en dal. hebben elkaar voor altijd gevonden. Tirol gaat ons boven. TVM Zandvoort, muziek. Daarom zit u aan die radio gekluisterd. deze dinsdagochtend, de Venloze zusjes nu. Met Heb je mij vergeten? Heb je mij vergeten? Heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Ga maar die kop, het is niet duur. Maar af en toe dan ik stuur, dan doet ze zeep in de. Een stukje, mee. een stukje mee, het werd eruit, niet. schoonbekken zei hij toen spontaan, mama heeft weer haar best gedaan. Bless you. We'll right or... Doe Your love is not for me. Your thoughts are on me. Stocht niet.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 Uitrust Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. over ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Ik ben er volgende week dinsdag weer tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Koordraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Kees Pruijs met vier verjaardag moet ik zeggen. En misschien nog zometeen uh, Ria Roda als het orgeltje speelt. Ik wens u nog een hele fijne week. Houd afstand. Pas goed op elkaar.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. 10 Maar nu eerst het NOS nieuws van 10